Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft erbij dat stoffen, niet medische mondkapjes... de verspreiding van het coronavirus beperken. De opkomst van besmettelijkere varianten, zoals de Britse, verandert daar niets aan. De WHO komt met deze reactie omdat meerdere landen het mondkapjesbeleid hebben aangescherpt. Zo wordt het in Duitsland en Oostenrijk verplicht om medische mondmaskers te dragen. De partijvaccins van AstraZeneca die Nederland in het eerste kwartaal geleverd zou krijgen, wordt ruim gehalveerd. Dat komt op productieproblemen bij de fabriek van de farmaceut in België. Daardoor levert AstraZeneca 60% minder vaccins aan de Europese Unie. Nederland zou genoeg doses voor 2,3 miljoen mensen krijgen. Dat wordt nu iets minder dan een miljoen. Het terugschroeven van de leveringen treft vooral de vaccinaties van thuiswonende 60-plussers, mensen tussen de 18 en 60 jaar met medische indicatie en de wijkverpleging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt om de terroristische status van de Houthi-rebellen in Jemen terug te draaien. In de laatste dagen van de regering Trump werden de Houthis bestempeld als terroristische organisatie. Een woordvoerder zegt dat die status nu zo snel mogelijk wordt geëvalueerd vanwege de humanitaire crisis in Jemen. Hulporganisaties waarschuwden direct al dat het besluit zou kunnen leiden tot een escalatie van het conflict in Jemen. De Italiaanse privacywaakhond heeft de Chinese app TikTok voorlopig geblokkeerd... voor alle gebruikers van wie de leeftijd niet kan worden nagetrokken. De aanleiding hiervoor is de dood van een meisje van 10... dat vermoedelijk via het platform meedeed aan een blackout challenge... waarbij ze een poging deed om zichzelf zo lang mogelijk te verstikken. Het weer in het noordoosten kan het de eerste uren nog glad zijn. Verder trekt vandaag een aantal buien over het land, soms met winterse neerslag. Vanmiddag is het overal droog, bij een graad of 4 à 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANB.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 Met nu, Toebak Ja Jawel hoor, en ook hier binnen staan we op veilige afstand. Meer dan anderhalve meter. Ja, waar zit ze eigenlijk? Ik, wacht. ik zet mijn bril even af. Waar zit ze heel ver weg of zoiets? Ik zie er helemaal niet. Nou goed, ik denk dat ze nog deze kant op moet komen of zoiets. Ja. Oh, daar komt ze net aan, denk ik. Pas wel een, uh, een foto maken van de zonsopkom. Oh nee, de zon is er nog niet. Nee, het is donker buiten. Het is donker, het is duister. Ja, ja. Hou eens op met het geluid. Ik bedoel, dat, dat gaat niet gebeuren. Niemand wil een avondklok. Het is tegen onze cultuur. Ja, het is tegen onze cultuur. Maar de cultuur kunnen we altijd bijschaven... en altijd weer een beetje veranderen... waardoor we uiteindelijk wel die avondklok krijgen. En ik heb al spannende uh, berichten en uh, meldingen al gehoord... via mijn kinderen natuurlijk, wat ze allemaal gaan uitvreten... straks na negen uur. Toch eens even kijken of we de straat op kunnen. Eens kijken of ik zo'n verklaring kan, uh, kan ritselen via, via iemand... En mijn dochter heeft ook zijn verklaring gekregen. En ik werd echt op haar hart gedrukt. Je krijgt hem mee. Geen gekke dingen mee doen. Niet uitlenen aan iemand anders. Dan ben je echt zo de, de Sjaak. En de vraag is er ook vandaag. Hoe vaak wordt dit woord dit nou uh, genoemd? Zoveel besmettelijk erin. Dat ben ik benieuwd. Hoe oh. vaak komt dat misschien nog een keer? Het is zoveel besmettelijke rit. Doe nog maar een keer. Het is zoveel besmettelijke rit. Ik uh, sta net het nieuws te kijken. Volgens mij heb ik het, ik dacht, 50 keer gehoord in het nieuwsbericht van. 30, 30 keer. Oh nee, 30, 30 keer. keer besmettelijker. 30 keer besmettelijker. Ja. Dus, ja. nou, je begrijpt het allemaal. Hier zijn de kritische mannen, me, me, de mensen van de CFM weer. Uh, de kritische, kritische mensen van de corona. Ja, we vinden het allemaal fout. Bestaat allemaal niet. Het is ja. onzin. Nou, nee, nee, dat gaat niet. Ja, ver. Het verstaat misschien wel. Ja. Maar... Ik denk dat het effect minder groot is dan je denkt. Nu we al, al lang in lockdown zitten. Ja. Want het is niet uh, extreem omhoog gegaan. Ondanks dat we geen avondklok hadden. Nee, maar het is niet zoveel besmettelijker. Daar gaat het om. Het gaat over die besmettelijke variant. Ja, maar we zitten toch keurig. Uh, zitten we al uh, opgehokt, eigenlijk. Ja, ik zit ook. Eigenlijk, eigenlijk, ja. Dus ik wil lekker op thuis blijven. Alles wordt betaald door de regering. Ik bedoel. Uh, je hoeft de straat niet meer op. Je kan niks missen nu. Heerlijk! Oh. Er gebeurt niks in de wereld. Nou, Alles. Nou. Je gaat voor de televisie zitten en je laat je gewoon uh, vertellen nou ja, wat je mag denken, wat, wat je, mag je mag doen. Wat mag denken, ja. Inderdaad, totalitaire staat. De totalitaire, ja. staat, is totalitaire staat. De vraag uh, in, de, in de Telegraaf vandaag uh, onder andere. Als je nou aangehouden wordt uh, en je krijgt boete, krijg je dan een strafblad? Nee, nee. Dat, nee. dat heb ik ergens gelezen dat het niet zo was. Nee, dat niet. Nee, maar ja, dat krijg je ook niet als je een lamp het niet doet op je fiets. Nee, dat is waar. Maar dan krijg je ook 80 euro. Maar dit wel. vind ik toch wel een poging tot moord is dit. Ah, God, Ja. Het is ja. een poging, tot moord dit. Nou ja, ja, een paar mensen die ik ken die het doen... die hebben toevallig net een hond. Dus ja? dat scheelt al een heel stuk. Oké. Okay. Ja, die laatste zijn hier ook uit het asiel gehaald. Uit het asiel gehaald hier in Zandvoort. Nee. Maar nog nee, twee maar... hondjes, die zaten er nog. Oh. Heel zielig. Nou, misschien zijn ze nu uh, weg. Ja, ja, ik had ook begrepen dat ze, dat ze nu weg waren. Echt zeker. Ja. Nou, een zus van mij die heeft ook inderdaad een hondje... wat even zielig was, want het paasje was dakloos in een. Uh, maar die heeft zelf zo want ik vind het toch eigenlijk wel heel erg gezellig. Ja. Dus dan, uh, ja, dan ben je ze 70. Je een hele oude zus. Maar dan, uh, die zitten toch wel heel gezellig, het uh, gezelschap heeft. Nee, ik heb nog zo'n uh, oranje speelhondje heb ik over op de kast staan. Daar ja. ik daar een riempje aan doen. Uh, dan. En ik moet zeggen, ik heb cliënten die hebben zo'n speelhondje. En die geeft dan heel veel rust ook. Hè. Dus ik denk, ja, als oh, die kan als je dina op straat. En dan blaffen ze. ze. En ze lopen ook met je mee. Als je niet te hard loopt, weet oh, je wel. Dan kan oh, als die nou ja. op straat worden aangesproken. Ja, en dan zijn wij natuurlijk verantwoordelijk, want wij houden die moeten de cliënt binnenhouden. Nou goed, dit is weer tijd voor, voor het woord. Zoveel besmettelijker in. Dat moet regelmatig hierin natuurlijk, want anders zit de angst er niet in. Nou goed, je begrijpt wel, ja. af tot en met tien uur hou houden, hoor. Had ik maar laten horen? Zoveel besmettelijker. Nee, hou. <laughs> nu zit we op dertig, geloof ik. Back op de radio. Heel toepasselijk. Ik hou me. natuurlijk deze plaats. Yes! Ja? Are we Jazeker, we zijn op de, op de radio. We zijn on, on the air. Die stoepak leeft tot om tien uur. En hierna wat slap gehoord En het is Opgift. gewoon leuk. Ja? Wat? Omdat, het, omdat ja? het prachtig is. Ja, het is prachtig gewoon, zeker. Om hier radio te kunnen maken. En wij hebben ook zo'n formulier ingevuld. We mogen hier ook gewoon staan. Ja, zeker. Nou, ik zie er een je alweer ramen waar. Alleen berichten aan verzamelen zijn. Ik heb vandaag natuurlijk weer de Telegraaf er even gelezen. Er staan weer alle berichten in. Het, want ik hoorde vanochtend op de radio ook dat we eigenlijk niet zo heel veel over die uh, Joe Biden horen. Maar alleen, nou ja, over ons eigen ellende. Een paar pagina's natuurlijk over de kroon en de nacht. En dat soort dingen allemaal. Eigenlijk zou ik iets meer over Biden willen weten. We weten natuurlijk dat hij echt. Nou, niet echt een makkelijk leven achter de rug heeft. Slippy achter... Joe, hè? Wordt hij ook al genoemd. Sleepy Joe, maar ik bedoel, hij heeft natuurlijk zijn Ai. vrouw... En, en zijn dochter kwijt is hij geraakt. En zijn ja. andere zoon is ook, geloof ik, ja. door kanker. En weer een andere Erg, zoon zit he? in de drank ja. en de drugs. Oh man, dat is echt wel een drama verhaal. En toch wil hij uh, het, het land gaan besturen... en kan hij iets bijdragen. Ik, zeker, dat kan hij volgens mij gewoon. Dat is, ja. Ik moest wel even wennen aan de toon. Dat praten. Dat dragen. Dat... We gaan het doen met z'n allen. Daar moest ik wel van winnen. Ja, maar hij is natuurlijk bijna 80. En in die tijd werd er een stuk langzamer gepraat. Is dat het? Ja, is dat het? En ik, ik, ik, ik had ook een uh, laatste conclusie met mensen dat we zeiden van. Ja, die, al die series die zijn wat sneller. Ja? En dan kan je in dezelfde tijd kan je al die reclames er tussen pressen. oké. Oh, okay. Daarvoor is het. Daarvoor is het. Nou, ik, vond, ik moest het even wennen. Maar ik bedoel, ah, ja, hij wil uh, mensen bij elkaar brengen. Mooi natuurlijk. Dat is bedoel, ik ben benieuwd of hij de hele groep van uh, Trump uh, uiteindelijk bij zich kan trekken. Ja, dat nou ja, doen. ik geloof, ik heb hier of daar al wel gelezen dat uh, mensen ermee stoppen met het rellen. Omdat ze nu toch vinden dat uh, Trump het er een beetje bij laat zitten nu. Oh. Ja, hij kan niet meer twitteren, hè? Dus nee. uh, dat scheelt dan heel snel. Jij is zijn toeter is afgenomen. Ja, ja hier ben ik toeter. Klaar. Ja, ja, ja, ja, ja, dan dan, ja, dan horen ze maar... niet meer en dan uh, wordt het weer wat rustiger. Je ziet die ergens in de kamer ziet nog alleen. Je mopperen ja. te mopperen en kan niks meer in de wereld brengen. Nou ja, ik heb gisteravond toevallig gekeken naar uh, de geschiedenis van het Binnenhof. Oh. Dat ging dan over de gebroeders De Wit, Johan en ja, ja, ja, ja, die top, anderen. Ja. Jij... Maar die zijn dus echt gelinst door de menigte. Ja, de... Ze waren wel zo vriendelijk, die een eerst een nekschot te geven. Oh ja. En uh, daarna zijn ze dan helemaal uh, als stukjes. En er zijn nog... Uh, in het uh, binnenhof zelf ligt ergens nog... een soort grafkistje. Ja? Zo uh, klein, weet je. En, de wat grote... zit en daar zit een soort tong in van de ene... en de wijsvinger van de ander. Want die, die zat altijd uh, te orakelen, weet je. Met zijn wijsvinger omhoog. <laughs> Johan de Wit. Oké, okay, ik heb voor mij al die films zitten kijken. Er werd ook alleen dingen afgesneden. Ik heb, ja, dat... ja. ja, wat was die film volgens mij? Van uh, uh, De Ruiter. Ja, Michiel, de Ruiter. Michiel, Michiel de, Ruiter. de Ruiter. Ja, klopt, ja. Maar die werd niet genoemd gisteravond. Nee, oké, okay, goed. Nou, je hoort al een zalvend muziekje op de achtergrond... om het allemaal wat... Uh, ja. Wat, uh... Nou ja, dit had ook met Trump kunnen gebeuren. Of, of met Biden. Dat nou, die hele groep Biden te pakken had. Nou ja, er was nog er ook hoop over te doen... dat, dat er misschien van binnen naar uit iets zou gaan gebeuren. Nou, ja. Dus, nee, ze hebben, er is niks, uh, niks ge, ge, gebeurd gewoon. Dus, nou ja, prettig hier gewoon. Maar ja, je hebt ook dus aardige Amerikanen. Daar ja? heb ik hier een artikel over. Want ja? in de Amerikaanse staat Oregon... Uh, was, uh, was er een uh, man die had zijn auto gestolen. En, uh, maar wat bleek nou? Hij was aan het rijden en hij keek nog even achterom. Zag hij een kind achterin zitten? Hij had echt van... Huh? Weet je wat, wat is dit? Oh, shit. Maar ja, toen uh, de dief zag, uh, de, de dief zag dus zijn kans. Hè? Die was dus weg met die auto. En ja? hij maakte een U-bocht. Parkeerde voor de winkel naast de supermarkt. Beende op de vrouw af om haar een preek te geven. Ja? Daarna gaf hij haar opdracht om haar kind uit de auto te halen. En dat deed ze. Ja? En vervolgens reed hij alsnog weg in de gestolen wagen ja is ja, ja. uh, je grootste nachtmiddag. Nou je... ja, dat is waarschijnlijk dan mijn vader. Ja, hij moet ook geld regelen voor zijn gezin. ja Oh ja, dan oh, ja. krijg je dat natuurlijk. <laughs> ja, mee, hij moet ook werken dat, dat hoorde ik nog wel eens een keer. waren van die gasten van, ja, ik moet toch ook mijn geld verdienen? Het waren van die inbrekers, weet je dus, dus, wel. Werken? Ja, ik moet ook brood er gewoon... op de plank hebben. I is, is, is, is, is, is iedereen zit er gewoon thuis. Wat is het dan ja. weer? Weet je niet, wat, kan je geen, geen uh, opdrachten uitvoeren? opvolgen, dus tegen elkaar zegt, adviezen zijn er gewoon om ja. te volgen. Als de GGD zegt, ga nou met je kont op de bank zitten, ga even met je kont op de bank zitten. Ja, zeker. Punt. Punt. En ja. niet iets anders. Probeer niet iets uh, nog verschil te maken. Maakt ook niet uit luisteren. Nou goed, ik begrijp het al. Ik heb even een leuk plaatje opgezocht. En het heet uh, The Lottery Winners. En de Lottery Winners ik dacht, oh ze van de wel drijven ze samen een leuk plaatje gemaakt. En dan vertellen ze in het plaatje dat ze geld gaan overmaken naar een goed doel. En nu you know, kom bij elkaar en denk om de corona. Ik denk Nou, dat plaatje ga ik niet draaien. En toen draaide ik de plaatje en dacht, wat een geinig plaatje. En toen zag ik een videoclip erbij. Toen dacht nog ik, ja, leuker? nog leuker. Het is namelijk elkaar geknutseld. Leuker? In elkaar geknutseld met, met aluminiumfolie. En dus ze doen net alsof ze in een space shuttle zitten. En ze gaan de ruimte in en ze spelen met z'n vieren. En het is heel leuk. Alleen, na negen uur de ruimte in, dat kan ook niet. Hè? Nee, dat kan ook niet. Maar ik zat te denken, wat zitten ze dicht op elkaar? Zo ik even te denken, jezus, gast, hou eens op. met die Dat regelt die 18 hoofd Het zitten ze dicht op elkaar. Heb je dat ook de hele tijd? <laughs> dat je denkt, zitten mensen te praten? Het zitten ze dicht op elkaar? Ja. De hele tijd. Oh, op de televisie? Ja, gewoon overal. Ja, overal ja. waar je komt, je. Oh, het zitten ze dicht op elkaar? Ik kan, ik kan niet eens meer luisteren naar de boodschap... Elke komt dat, want het is er op elkaar. Nou goed, luister dan deze plaats van een lot. Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Zijn laatste cd... Ja. Nou, je kan hem halen, ik weet niet. Maar je mag de deur niet uit, dus blijf gewoon binnen. Goed, die stoelbak leeft naar nou, voor de leuke plaat van de Lottery Winners. En je denkt eerst dat het een reclamespot is... maar het is gewoon echt een band die al wat jaartjes muziek maakt. De Lottery Winners. En samen hebben ze met Frank Turner... U normaal als het solo plaat maken hebben ze een plaat gemaakt... die heet Start Again. En als je het videoclipje bekijkt, dan zitten ze letterlijk... in een soort space shuttle met z'n vier op rij. En hebben ze allemaal van... ja, al hebben ze iets bij elkaar gevouwen. Het ziet er heel grappig uit en heel, heel knullig. Dat je denkt, ja, dat kan je in coronatijd doen. Dan heb je alle tijd. Gaat het lekker met z'n allen knutselen. en dan ga je zo'n knullig filmpje maken. Het is echt... Met die, uh, Ontwapenend. Met die uh, kogeltjes van wc rollen oh, Dat soort dingen, oké. weet ja, je. wel. Oh, ja, ja, waar ja, ja. zoveel bacteriën ja. nog uh, omheen hangen. Dat, ja. Uh, ja. Maar goed, het is, is een aanrader. Deze lottery, uh, uh, het is Leuk. de lottery winners. Goed. Het is de zaterdagmorgen hier bij Toepokleef. Fijne toestap staat. Natuurlijk hebben wij weer een stukje geschiedenis. Even na negen uur. We kijken weer wat er gebeurde door de jaren. En het is vanaf 23 januari. Stel, ja. wat hebben u? Nou, er was een vrouw en die, die had een handgranaat in haar huis gevonden. Oké, okay, nou, daar gaat hij uh, niet. is niks dan. is geen bom. Of nee. Zo. Nou, wel dus. Ja, en dus uh, ze, ze ging naar het politiebureau met, met dat ding. Gewoon in de auto, hobbelen, bobbelen, bobbel. Ja. Alleen was het bureau gesloten. Dus toen vroeg de vrouw aan de politie. zo afspreken anders bij het benzinestation in Oostburg. Wat een goed idee? Ja, <laughs> ze wisten niet hoe snel ze erheen moesten rijden. En daar aangekomen uh, hebben, hebben Wiegman en zijn collega's gelijk de explosieve opruimingsdienst gewaarschuwd. Vervolgens hebben ze de vrouw naar een plek buiten de bebouwde kom geleid. Okay. En de auto laten parkeren in de polder. Okay. En daar hebben we zitten te wachten op de EOD, hè, de explosieve opruimingsdienst. Dat ja, duurde ja. wel een tijdje, want die moest uit het midden van het land komen. Ja, klopt. Die rijdt en in die tussentijd heel... heeft ja. de vrouw een verklaring afgelegd. De ganaat was, uh, is waarschijnlijk van haar overleden partner. Ja, dat is ook toevallig. Die is net overleden. En waaraan? Ja, dat is ook ja. een vraag. Ja. waar ze het heeft gevonden en waarop het juist het huis had, moest, dat wist ze eigenlijk niet. Oh, maar ze raakte plotseling in paniek, blijkbaar. Nou ja, het is uh, gelukt. En in het begin van de avond heeft de EOD de genaad meegenomen en in het buitengebied tot ontploffing gebracht. Goed, dus het is allemaal goed afgelopen. Ja, niet met een sisser. Nou ja, wel met een sisser. We zitten met nou, een explosie. Toen ja. hebben ze tot ontploffingen gebracht, ja. neem ik aan. En oh. dat doen ze dan met heel veel zand eromheen. En altijd ja. leuke beelden, ja. ja. Dat doen we denken, mijn zoon heeft namelijk uh, een je tijdje ma mag magneet gevist. Ja. En dan gaat hij met zijn magneet en dan gaat hij het water. En die, die heeft ook een keer, wat haalt hij nou boven? Dat leek ook net een granaat. Dat was een gedeelte van de brugleuning. Waar ook zo'n soort bolletje op zat, zeg maar. Oh, ja. En net of het de staart was. Alleen die staart was dan gewoon een vierkantje van de brugleuning. Oh. Maar als je dat op een bepaalde manier uh, neerlegt... Neerleg, dus die lag zo, uh, zeg maar, aan de kant van de brug. Hij had het zelf ook al gezien naar de brugleuning. Toen kwam de politie, die kwam aanrijden. En die had zoiets van... What the fuck ligt daar? <laughs> <laughs> zeg, mijn, en zeg Hij had het niet zo van, uh, ja, ja, ik ik weet ook niet wat het is. Misschien moet je wat dichterbij komen. <laughs> Dus, maar ze zagen het toch vrij snel? Nee, het is een tropleuning Of de, de, de brugleuning, sorry. Ja, is ja. Zo bol, zo ja, vierbol, zo ja het is gewoon zo'n bol. Zo'n spierbol. Het ziet er echt uh, leuk uit. Ja. Dus, uh, ja, leuk. Spannend ze allemaal weer. Zeker. Nou, vandaag ook in de krant lezen. En dat is wel aandoenlijk hoor. Als je gewoon echt te kakker wordt gezet. Het gaat over deze Gul Hermina uh, Avils. Zo heet het volgens mij. Ze komt uit uh, Portugal en ze woont hier in Nederland. En uh, zij werd gewoon op de televisie gepresenteerd als een vrouw die een bankpas had gestolen. Ja? En uh, uh, zij uh, werkte ergens en werd meteen door collega's herkend. En werd aangegeven. Want dat was bij opsporing gezocht. Was op de televisie. En ze hé, dat is uh, Gul Hermina. Die ken ik wel, die werkt hier ook. Die moeten we aangeven. Dus hebben ze aangegeven. Dus uh, ze, ze, ze kwam terug van vakantie. Was in Portugal. En ze werd uh, al opgewakt, uh, opgewacht. En toen uiteindelijk gingen ze het onderzoeken... bleek dat een bankmedewerkster... Die wordt, wordt een opdracht gegeven van: kan je misschien even bij die ene pinautomaat wat beeldmateriaal uh, op snorren? Okay. Want de politie zoekt namelijk uh, de personen die hier gepind hebben en die hebben waarschijnlijk die pinpas gestolen. Zij zoeken en zoeken, had geen beeldmateriaal gevonden van die pinautomaat, maar wel van een pinautomaat daarnaast. Toch zo, geef ik die gewoon. En daar stond ze op? En daar stond zij op. Ja. Maar ze heeft helemaal niks te maken met, het, met die gestolen pinpas. Oh. Dus ze is eigenlijk de onrechte beschuldigd. Later hebben ze nog wel een rectificatie gedaan op de televisie. Maar dat heeft niemand meer gezien. Want toen was het ook al... Ja, dat is niet zo interessant. Gaat meer nee. om natuurlijk als je in één keer in beeld komt. En uh, dus, ja, zij heeft er heel veel last van. En nu begint ze binnenkort een rechtszaak tegen de ING. Want ze is de baan kwijtgeraakt ook. En ze heeft wel wat schade. En ja... Mensen, die rectificatie onthouden ze niet, wel dat ze zogenaamd een dader is. Dus oh, ja. ze heeft hier ja. wel last van. En uh, nou, ja. de bank wilde verder niet reageren op de klant die zegt: We wachten de zak gewoon af. Ja, ze heeft niet eens persoonlijk excuus gekregen van de bank. Het is allemaal via het programma Opsporings gezocht, gelopen. No. En die heeft gewoon alleen maar de beelden laten zien die zij hebben gekregen van de bank. Nou, uh, ja, triest vind ik zoiets, echt. Goed, straks de zandkorte berichten. En onder andere straks een heel oud plaatje van mc 900 Feet Jesus time. I know it's not your birthday. Oh my God, I don't believe how can it be that you're alive at the same time. Is that this world can be so sour, but you make it so sweet. Loving you is easy. Dat wil je horen. berichten. Zeker, half negen geweest. En dan kijken we naar de berichtgeving hier in Zandvond. De opbrengst van de veiling. Dat is allemaal georganiseerd door Marcel Meijer van de Babbelbagen. Die heeft een soortje spullen laten veilen. ...op een internetsite. En dat heeft meer dan 1000 euro opgebracht. Een gedeelte, gedeelte gaat naar het Joods monument. Daar zijn ze nog mee bezig. Natuurlijk, ze hebben al eerder dat bord hebben ze, uh, ge, noem je dat, uh, gepresenteerd. En dat was helaas beschadigd. Daar zijn ze nog mee bezig om te uitzoeken hoe dat is gebeurd. Maar goed, er moet natuurlijk uiteindelijk een monument komen. Een lange muur van Belgisch hartsteen. En daar is heel wat geld voor nodig. Het was het ook weer 80.000, geloof ik. 80.000, er is nu, geloof ik, iets van 75.000. Dat is redelijk veel, of 70.000 is er in ieder geval. Daar is een, een gedeelte van het geld naartoe gegaan. En een gedeelte is naar het ontmoetingscentrum uh, van, in Zandvoort uh, gegaan. Dus, uh, nou ja, er is zilverwerk geveild, klokken. Er is zelfs ook nog een schilderijtje geveild. En, uh, nou goed, Marcel Meijer die, uh, heeft het allemaal geregeld. Uh, hij blijft nog voorlopig even wel lekker thuis zitten, want hij wordt binnenkort. Geopereerd of zoiets, geloof ik. Hij oh, is de dood okay. dat hij nog iets oploopt voor de goed, operatie. Kan me voorstellen. Maar goed, goed bezig, Marston. Zeker. Nou. Uh, sportorganisatie Le Champion heeft besloten om alle sportevenementen tot 1 juni 2021 te annuleren. Dat betekent dus dat het hardloop-evenement, de circuitrun... en het fietsevenement, de omloop. en de, om, uh, hè? de omloop van Zandvoort. en het wandelevenement, de 30 van Zandvoort. die gaan dus net als vorig jaar niet door. De deelnemers hebben dus in 2020 al een kortingscode ontvangen voor het evenement nu. De oplossing uh, die ze nu bieden is gewoon van, nou ja, dat ze alsnog uh, het, het geld van vorig jaar terug ontvangen in plaats van de 50% inschrijfkorting. En uh, er wordt ook uh, de optie geboden om het bedrag te doneren aan de champion. Nou ja, dat is dan natuurlijk altijd mogelijk. Nou ja, dat we, is een organisatie. Ik heb wel eens op zitten koekelen. Ja, het is zo, echt niet normaal. Het is echt niet te geloven. Ja, echt te, maar tot het is vrijwilligers werken daar mee. Ja, maar het is dus. ook nog een heleboel die, uh, die, uh, die uh, niet vrijwillig meewerken, blijkbaar. Want er, er wordt enorm veel. Uh, het is best wel. Het is niet goedkoop om mee te doen. Nee, ik, ik heb de ook nog eens zitten rekenen. Wat, wat, wat geld dat allemaal op, opbrengt. Op, op, opbrengt, ja. heel veel. Maar goed, er zullen ook wel heel veel dingen geld kosten. En, nou ja, goed, je, je kan het wel terugkrijgen. Ik heb dat een tijdje gedaan en toen bleek het allemaal wel. Uh, ik denk dat het circuit toch ook al wat voor vraagt. Hè? Ja. ja, heel goed. Het is een hele organisatie. Ik heb wel eens in de Alkmaar gekeken. Daar die uh, rondje Alkmaar of zo, hoe het ook, hoe het ook heet. ze dus hebben ze ook van alles georganiseerd. Er is niks tekort gewoon. Goed, Leuk. nou ja, hardlopen is gewoon zo geweest. Blijf binnen. Er zijn helemaal geen om buiten te gaan. Levensgevaarlijk buiten. Want daar gebeurde de meeste besmettingen. binnen blijft uh, oproep tot uh, schoon wandelen. Dat is een nieuw succesverhaal. Patrick Berg, die is van de oudere partij. Die uh, heeft uh, een tijdje geleden in de kant oproep gedaan van... Als je nou toch aan het wandelen bent, neem wat mee. Nou, ik heb hier een voorbeeld aan mijn rechterhand uh, zitten. Ja, ik had gisteren een hele tas vol. Ja, dus Kijk, dat... Ik doe het dan nog niet met zo'n knijper, want ik ben gewoon eigenlijk aan het rennen. Ja. Als ik een tas vind, dan gaat die vol. Nou, die was echt heel vol. En die, die knijper is het ook, met de hard rennen kan niet tussen je benen komen. En voordat je ja. weet, lig je in de duin. Ja, dat doe ik. Dus ik bedoel, nou goed, uiteindelijk is het ooit begonnen met die namelijk om zijn viskraam. Want hij is van Bergvis natuurlijk, hij zit ook in de gemeenteraad. doet twee dingen combineert hij. En heel vaak ging hij om de viskraam nog even opruimen. En dan liep hij met zo'n ring en zo'n knijpertje rond. En op een gegeven moment kreeg hij aanspraak op een vrouw die zei: Hé, hey, waar kan ik zoiets kopen? Ik zeg: Nou ja, alleen bij de groothandel. Dus op een gegeven moment had hij zelf een setje gekocht, uiteindelijk 15 setjes zelf bekostig, geefend het verkocht, dat had ik weer weggegeven. En dat had hij met zijn vrouw gesproken van, nou, weet je wat, ik krijg ook wel wat geld van de gemeente... voor mijn bijdrage in het, uh, het gemeenteraad. Weet je wat, dat besteden we gewoon aan die setjes. Mooi gebaar, alleen het ja. loopt nu wel een beetje uit de hand. Nu hoopt hij dat de gemeente tegemoet komt... Want nou, nu heeft hij al 45 setjes verkocht. En, uh, dat, Eigenlijk dat moet loopt de gemeente die, die setjes gewoon bij de remise neerleggen. Ja. En uh, de mensen die uh, willen, die kunnen daar een setje op komen halen. Dat zou gewoon heel slim zijn. Zeker. Of het is, is, het het is zo, uh, zo, uh, noem je dat, uh, uh, eervol werk. Maar het blijft wel zo. Ja? Van uh, jongens, degene die al die rotsen neergooien... Uh, dus kijk even, op iedere 200 meter staat een afvalbak. Gooi het gewoon daarin. Dan He? hoeven wij niet al die setjes te regelen... Ruim gewoon je eigen rotzooi op. Oké. Okay. Toch? Dus ik vind het toch wel wel een beschuldiging is hoor. Ja, ik zeg niet dat jij dat doet. Nee. nee dat je doet je het ook doen. nooit, maar het is wel niet normaal wat er allemaal ligt aan blikjes. Het is dus veel blikjes en sigarettenverpakkingen en heel veel mondkapjes. Ja. En ik, maar ik denk ook wel, de, weet je, je doet hem af en je vormt hem in je jaszak. En dat hij je, dat je er dan uitvalt, weet je wel. Let even op hoe je je mondkapje even ja, oh, in je winnensap doet. Ja, het is Want, dat plastic speelgoed, dat ja. niet helemaal uh, Ja, hoe, hoe vaak gebruik jij een mondkapje? Maar ja, we, we hadden het over zandverdienst. Ja, precies. Niet. Er is uh, afgelopen donderdagavond... 21 januari uh, is er een uh, beroving geweest op de Hoge Weg. Drie verdachten zijn per scooter gevlucht. En de politie heeft één verdachte kunnen aanhouden. En uh, de drietal is gevlucht richting Nieuw-Noord. De politie stuurde via Burg net een bericht... met het signalement van zwarte sportkleding met witte strepen. Het uh, begint met een A en het eindigt op S, hè, het merk? Ja, ja, ja zeker. En de verdachte zou een jas dragen... met s hol Oh, nee, dat is het anders. <laughs> ja. Maar ja, in de afgelopen tijd zijn er uh, meerdere berovingen geweest in de regio. Onder andere recentelijk in Haarlem West en in Heemsteden. Onduidelijk is of er verband bestaat tussen de berovingen. Maar ja, ik zie het alweer rond half elf. Dus de mensen blijven binnen na negen uur. Ja. Want anders zijn er struikrovers. Levensgevaarlijk. <laughs> nou goed. Pluspunt Zandvoort schort uh, groepsactiviteit op. Alleen voor kwetsbare jongen. En de bel rijdt ook nog, dus uh, nou, je, je mocht boodschappen doen... dan kan je daar nog steeds wel uh, beroep op doen. De hulpdiensten zijn ook gewoon uh, uh, nog paraat. En uh, zelfs Christa, Chris, uh, Christa die uh, is ook bereikbaar. Uh, Sochtens tussen tien uh, en twaalf uh, heb je een luisterend oog, zeg maar. En dan kan ze even, uh, nou, ja, je verhaal aan horen. En, uh, nou goed, het is allemaal een uh, bijdrage tegen de bestrijding van het virus. Ehm... Um... Nou goed, uh, ja. Zien uh, nog te kijken. Uh, andere berichtgeving. Uh, ja, dat is ja? ook nog zo dat de politie waarschuwt... voor mogelijke vergiftiging van honden. Oh. Want op woensdag uh, kwamen bij de dierenpolitie... meerdere meldingen binnen over honden die mogelijk vergiftigd zijn. Want hun hond werd plotseling erg ziek. En er is van één geval zelfs bekend... dat de hond inmiddels is overleden. En uh, vergiftiging is nog niet uitgesloten. En uh, zowel een bloemendaal, bentveld, Aardenhout, daar zijn allemaal uh, gevallen al bekend en de hondeneigenaar van de hond erg ziek is geworden... Uh, je kunt u melden via 0900-8844 of bel 144 red een dier Ja, en misschien is het ook wel slim als die hond misschien overgeeft of zo. Dat klinkt een beetje vies, maar met een hondenzakje ja, raap het even op. Geef het aan hun mee. Geef het aan het dierenscherm. Ja. Dan kunnen ze het even onderzoeken. Zeker. Of er uh, giftsporen zijn. Onderzoeken. Ja, goed onderzoeken. Zandvoortse basisscholen doen het goed. Nog even een stukje in de, de, de krant te lezen. De tweede lockdown is dan ook wel 15 december actief. En uh, Nou ja goed, het is niks, niks nieuws. Maar goed, uh, ze doen het allemaal goed. Allemaal achter het scherm. En uh, uiteindelijk uh, it, ja, it, is het allemaal beter natuurlijk. Ze krijgen makkelijker uh, een diploma. Het is wel minder waard, maar dat zien we in de toekomst allemaal wel. Verder wordt er minder gepest natuurlijk. Je hoeft uh, minder... Uh, je, ja, je kan zeg maar in je bed blijven liggen. Je kan even op de, kant, op de rand van het bed gaan zitten en contact maken. Het is allemaal veel makkelijker natuurlijk... als je niet naar school hoeft. Gewoon ja, achter het schermpje kruip... en zo niet meer contact houden met je school. Ja. Ideaal. Ik denk dus, ook uh, zeker dat het slimste is... Uh, dat uh, juffen en meesters... hebben ze misschien al... maar een, even speciaal voor de kinderen gemaakt of zo. Nou goed, ik zie wel dat ze ook spelletjes doen... Ja. om ze af en toe wakker te schudden. Want ik zie dus ook al... mijn dochter ook af en toe... die heeft dan het geluid uit... het beeld uitstaan. en dan zien ze wel dat zij uh, online is... maar verder zien ze niet wat ze uitvreet. Dan lopen ze even naar boven... dan gaan ze ja. een boterhammetje smeren... En, uh, uh, nou, nou ja, is, ja, hoe, hoeveel, uh, uh, hoe noem je dat, uh, concentraties er nog. Nou goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Ja, ik zeg, ik zal even een muziekje draaien en ik, ik hoorde deze plaat. Ik hoorde eigenlijk een andere plaat, hoor ik. En toen dacht ik van, hé, hey, dit lijkt op dit. En toen pakte ik, ja, welke plaat, dat was, weet ik niet meer, maar goed, hier leek het op. Ik heb het over mc Feet Jesus, en dat doet denken aan het feit dat we straks na negen uur niet meer buiten mogen. Dat het spannend is om buiten te zijn. The City Sleeps. <clears throat> is Slips. Oeh, the fuck Wat gaat het over? is een brandstichter. Nou lijkt het wel een beetje op. Maar uiteindelijk hoor je dat hij bij de weer zelf werkt. Ja, die verhalen kennen we. Ja, ja. Die mensen die gek zijn op vuur. En dan moeten ze het plussen. Maar uiteindelijk steken ze het zelf ook nog aan. Goed, dit is een plaatje uit 1991. Ja, een nieuw plaatje tikkende deze plaat van mij. want ik dacht van, hé, hey, dit is hierop gebaseerd. En Al Cool J. Heel veel rappers uh, zijn geïnspireerd door El Cool J. Goed, deze plaat, Nine. Uh, en uh, nee, Emma 900 feet, Jesus, de city sleeps. Goed, even terug in de tijd. Het is uh, toepakleef. Het is uh, alweer 20 minuten voor negen. We kijken de krant in. En in die krant is natuurlijk van alles weer te vinden. Uh, wat heeft u gevonden? U bent op Facebook uh, bezig. Uh, ja. Uh, ja? Nou ja, het is eigenlijk een Stanfordse bericht. Dus ik, ik bewaar hem even. Ja, doe maar even. Ja. Maar ik heb wel genoeg gevonden ook hoor. Want ja? uh, het is ook... we uh, kijken we hier. Dat er een bezorgde hond is die... Dat is in Turkije, die heeft echt, net als die ene film, die heeft bijna een week voor het ziekenhuis gewacht op zijn baasje. Het was in de stad Trapson. En de, hij werd iedere dag opgehaald door een dochter van de man, de hond, om te voeren en onder te bieden. Maar de hond ging iedere, elke ochtend op, gingen ze weer weg en zat ze weer voor, voor de deur van het ziekenhuis. En het baasje die werd dus op 14 januari met een ambulance opgehaald na een hersenbloeding. En de 9-jarige hond die volgde, dus de ambulance lopend. Waardoor het dier dus de route naar het ziekenhuis kon onthouden. Dat is grappig, hè? Het is heel bijzonder. Dit, ja. Normaal zijn hier alleen maar films over. En je denkt, ja, mooi gemaakt, lekker geromantiseerd. Maar het kan dus echt. Ja, ja, maar de ja. vraag is natuurlijk wel... en daar hadden ze een onderzoek naar nou moeten plegen eigenlijk. Echt. Als je nou via een andere uitgang naar huis was gegaan, die man... had die hond dat dan gevoeld... Ja, dat is de vraag. Maar ja, dat was dat best hond, interessant ja. geweest. Maar ze zeggen, dat was ook iemand die zei ook van honden betalen jou met liefde terug als je ze voldoende aandacht geeft. Dat is ook zo. Ja. En uh, de 68-jarige man is inmiddels uh, afgelopen woensdag herenigd met die hond toen hij in een rolstoel het ziekenhuis kon verlaten. En die hond was natuurlijk helemaal blij. Ja, dat lijkt me wel. Nou, het is wel heel lief al. Ik, Ja, ik vind uh, ja, de, de liefde van de honden uh, is onvoor, onvoorwaardelijk. Ja, nou, dat blijkt. Een kat is een stuk zijn eigen wijze. Die zegt meer zo van... waarom ben je er niet? Die ja. zijn dan beledigd, weet je wel. Ja, zeker. Niet bezorgd of zo. Nee. nee, ik ben gewoon een bezorgd nee. huisdier hebben. Gewoon. Vandaag in de te lezen. Te koop. Michael Knight's kit, de, de, de Pontiac, die is te koop. De, hij is, uh, momenteel is die uh, ingeschat op 4 ton. En uh, sommigen zeggen dat, dat er al eerder een is verkocht. Dat het origineel is. En dat dit een kopie is. En die is minder waard. Nou goed, uiteindelijk... Michael Knight... Uh, je hebt het natuurlijk over... Uh, uh, de, de echte man, weet je ook wel, uh, David Hesselhoff. Dat is een echte naam natuurlijk. Hij heeft natuurlijk in Baywatch heeft hij, uh, uh, geschitterd samen met Pamel Anderson. Maar Knight Rider is eigenlijk meer een klassieker natuurlijk waar hij in speelde met de pratende auto. Toen was het heel bijzonder, tegenwoordig is het heel normaal: praten we met onze auto. Je kan van allerlei dingen aan hem vragen. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook nog geprobeerd om uh, uh, muziek te maken, hij heeft wat hitjes gehad. Uiteindelijk is het is is toch een beetje verder afgegleden. Hij is echt wel, wel drie vrouwen heeft versleten, geloof ik. Uiteindelijk bleek het een, echt een verstokte alcoholist te zijn. En uiteindelijk liep het zo ver fout met hem dat zijn eigen dochter hem gefilmd hebt, terwijl hij zo lafloos op de grond lag. en een uh, fastfood probeerde te nuttigen. Wat gewoon echt niet lukte. Hij kreeg die hamburger gewoon niet in zijn mond. en het zag er echt zo bizar uit. Dat heeft, heeft die dochter toen gepost op internet. En een paar dagen later kwam dat bericht bij hem terug. Toen dacht hij van. Wat de fuck, zie ik er zo uit? Oh, wat, goed, wat goed, wat goed. Echt waar, joh? Ja, dat, dat doet je dan wel beseffen hoe, hoe erg uh, je eraan toe bent. Want je, ja. je vergeet het gauw. Ja, dat blijkbaar. Schud even met je hoofd de volgende dag. Gaat nou, een koude douche. En, uh... ik, ik zie wel dat het drie dagen duurde om bij te trekken. bij die voor dat, uh, drank uh, aan wie, wie was dat precies nog dan? David Hesselhoff. David oh, maar goed, ja. uiteindelijk uh, is hij, zeg maar, Betty Ford is hier op bezoek geweest. Dat is een de de kliniek om ja, af te kicken. Ja. En uiteindelijk is hij nu helemaal de andere kant op geworden. Hij bezoekt uh, scholen, uh, hij probeert mensen, althans nu niet meer, oh, maar destijds. Hij is niet voorvechter van. Ja, uh, hij houdt nu afstand. Echt maar. maar goed, uiteindelijk uh, is hij nu alleen spullen aan het veilen uit zijn om geld bij elkaar te verzamelen... om weer in te zetten voor goede doelen. Dus deze man, David Hasselhoff, hij is, is ook, maar, ook nog... Het is wel een life-changing event geweest dan, dat filmpje. Ja, blijkbaar wel. En oh. uh, heeft hij, ook, hij is ook nog pas alleen nog geroost... hoewel, dat is waarschijnlijk ook alweer zes jaar geleden. Ja, ja. Tot, hoe, oud, hoe oud is hij nu? Uh, hij is bijna 70. Ja, dan heb je ook wel genoeg gedronken voor de rest van je leven. <laughs> maar dat zeg ik ook wel eens, van hoeveel ja. drink je. En heel toevallig heb ik dan... Uh, ik was wel bezig met het uh, Dry January... maar uh, uh, ja, gisteravond heb ik twee glazen wijn gedronken. Maar, maar ik heb dus gewoon nog heel veel in die fles zitten. Ja? En ik denk van, oh, Gelukkig. Ja, ja. Ik kan maar, vanavond nog doorgaan. Ja, nou ja, ik heb wel zo van. Nou ja, ik gooi het dan niet weg. Ik denk vanavond nog een glaasje. Ik, ik, ik heb Voor die tijd heb ik al zes weken niet gedronken. Ja. Maar ik heb dan wel, je wordt wel veel bewuster van. als je eenmaal een periode dat niet doet. En dat hoor ik om me heen, hoor ik het ook van andere mensen. Want dan heb je er één maand niet gedaan. Ja. En dan, dan denk je van. Waarom, ga je beseffen, waarom drink je eigenlijk? En uh, is het dan wel zo ontzettend lekker zo'n glaasje wijn? Of is een glaasje lekkere. Uh, Druivensap, dat is ook heel lekker. Ja, ik weet Het niet. Het is, uh, ja. Ik vind toch steeds belachelijk dat dat soort dingen gewoon in de winkel te kopen zijn, net als snoepgoed, een andere ongezond materiaal. Waarom is dat? Is het zo fout? Het is volstrekt onjuist. Ja. Ja. Al die winkels moeten leeggehaald worden. Zijn ze zijn gek geworden. Dat zomaar vrij op de markt te gooien. Dat ja, ja. is slecht voor de ja, gezondheid. Daar ben je, daar ben, je, daar ben je klaar? Ja, is goed man. Academic, leuk plaatje van een aantal jaar geleden. Why can't we be friends? Ga bij jezelf te raden. Don't leave me here. Especially not with Heard of people getting lost. Yeah, we don't even talk. Is altijd die ander. Echt waar. Why can we befriend the academic? Alweer een platform van, van mij twee jaar geleden. Het gaat sneller in, denk. En ja, voor, ja, voordat je het weet dan ben je, zit je in het bejaardentehuis. Ach, daar moet je echt niet zijn nu. En dan denk je van hè, is het zo snel gegaan? Jezus. Echt waar. En ons vragen natuurlijk altijd wel af. Deze vraag nog steeds. Zoveel besmettelijker. In. Ja, zeker. Zoveel besmettelijker. Ja, zeker. Maar had dat nog niet gedraaid. Af uh, half uur denk ik, we toch weer op de radio. Is toch om, uh, om het er allemaal een beetje onder te krijgen. Moet dit nog even... Sorry. Ja, uw lokale center heeft natuurlijk wel een waarschuwende functie. Ja, klopt. Inderdaad, bij noodgevallen, dan wordt er via ons wordt, uh, alles verteld. Want als het internet eruit ligt, dan hebben we een probleem. Zeker. Dus dan moet je gewoon je transistorradiootje pakken. Ik weet wel. Deef Ik weet wel wat het Juliana overleed. We moesten wel dat hele, hele dwa, zware, rustige muziek draaien. Ja, dat echt waar? Van... Oké. Okay. En, en dan? Ja, alleen die muziek draaien. Oké, okay. ja. nee, dat is wel. Uh... Maar goed. Nou goed, dat was toen, dat is een tijdje geleden. En toen tegenwoordig is alles weer veranderd. Goed, straks natuurlijk de geschiedenis wat gebeurde er door de jaren heen. Vandaag nog eh, zie ik hier een leuk bericht over Biden. Die gaat natuurlijk het Witte Huis bemannen. En eh, dan een beetje als het krijgen natuurlijk in het Witte Huis. Sowieso, wat treffen ze eraan? Weet je nog wat? George W. Bush hadden ze alle... Die kwam toen in, in, in het Witte Huis. Hebben ze alle hebben ze weggehaald? want toen dachten ze van... Ja, die, die W moeten ze heel veel gebruiken. Dus die W's hadden ze allemaal weggehaald uit toetsenborden. Dat is wel grappig. En zo hebben ze meer grappen uitgehaald. Nu uh, stond er in het verhaal... Wat gaat uh, Joe Biden weghalen uit het Witte Huis? Waar irriteert hij zich aan? Nou, sowieso. De booster van, de booster, het beeld van de Winston Churchill gaat weg. Ja? ja? Winston Churchill. Ja, hij heeft natuurlijk wel wat beslissingen genomen die niet helemaal goed waren. En okay. uh, hij heeft natuurlijk wel een oorlog gewonnen. Maar hij heeft ook wat drastische maatregelen genomen die het ook wel wat slachtoffers heeft ge uh, gekost. En verder, uh, dat haalt hij weg. Maar hij heeft ook de rode knop op het bureautje weggehaald van Trump. Nou ja, van Joe Bidens bureau. Heeft hij weggehaald. Die rode knop was ook meteen om die kerncentrale, uh, die kernwapens, dacht je, te activeren. Dat is niet zo. Het is namelijk om een Diet Coke te bestellen. Echt? Ja, daar was een rode knop voor aangebracht. Dus die haalt hij weg, dat is niet nodig. Deze man is hartstikke slank natuurlijk, dus die kan gewoon een cola drinken. Ja, dus dat is ik, wel, nou ja uh, diet maakt niet uit natuurlijk. Dus dat zijn de dramatische... Ja, ja, dat ja. lees je dan op de volpagina van de Telegraaf over Joe Biden. Dan denk je, nee, dat is belangrijk, dat zijn dingen die je wil weten van Joe Biden. Echt, wat verder dat hij gaat doen, boeiend. Ja, ja, ja. ja zeker. Had je het gehoord? Uh, dat, uh, er waren klanten van Ikea in Haarlem. Die zijn uh, vorig jaar mei, dat is al een tijdje geleden... Die uh, moesten hun handen opzetten. Oh, ja. Toen een verkeerde inhoud in, de, in die fles gedaan. Ja. Het was een grote steenontstopper. Ja. En uh, ja, dat veroorzaakte ze chemische reactie. En nog voordat de slachtoffers de winkelvloer boven hadden bereikt... begonnen hun handen al enorm te branden en pijn te doen. Ja. En de gewonde klanten werden opgevangen in het bedrijfsrestaurant. Sommigen waren met die brandende handen en al zelf naar huis gegaan. We kwamen er pas na de eerste berichten achter wat er met ze was gebeurd. Maar wat is nu? Wat hebben ze? Mensen op nou, schot gekregen? Ja, IKEA keert de slachtoffers schadevergoeding uit van 250 tot 800 euro, afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten. Ik Kan me ook heel goed voorstellen dat ze dan zeggen: wel in onze zaak te besteden. Ja, dat zeker, de goedbon. Ja. Maar we zijn ja, even dicht nu. Altijd online kan je dan alleen maar bestellen. Ja, we zijn wel dicht, hè? Ja, en uh, weet je wat we moeten doen? Je moet wel even een centimeter naast de wond zetten. Ik bedoel, en hoe groot de wond is, hoe meer schadevoeding je krijgt. Oh ja. En geen grap uithalen met het feit dat je iets gaat sminken of dat je zelf nog even een brandwond ernaast maakt, dat telt allemaal niet. Oh. Nee. Ze gaan er gewoon met een krabbertje overheen als je zegt: nee, nee, nee, niet doen. Dan denken ze: oké, okay, dan uh, is het een echt. Ja, er, wordt, er moet getest worden officieel bij een arts en dan pas kan je de schadevergoeding in ontvangst zijn. There's no escape from the bottom. Dus geen ontsnappen aan meer. You Someday En het wil overkomen. Niemand wil een avondklokken nee. dus, Tegen onze cultuur. We moeten gewoon. We moeten nu doorpakken. Want het is. Zoveel besmettelijker in. Oh, Jezus Christus. Ik mag een televisie aanzetten of het komt weer tevoorschijn gewoon. Maar maakt allemaal niet ja, uit. Het moet er even doorpakken. En uh, afgelopen week was natuurlijk ook weer die hele mooie meneer. Die hele oude meneer. Die dan zeg maar in zijn appartement zit. En dan de jeugd aanspreekt. Ja, wij in de oorlog hebben ook. Vijf jaar in een kelder moeten zitten. Dus jonge lui, stel je niet zo aan. Een gast... maar toen hadden ze nog geen tv open. Oh. We moet je er niet bij? Denk ik dan echt. Jezus man. Ja, sorry, maar ik denk, hij zit gewoon thuis. Hij heeft totaal een heel andere kijk op de wereld. Jeugd heeft een heel andere ja, kijk op de wereld. Die kan je niet vergelijken gewoon. Oudere mensen nu, ja. die hebben er gewoon geen last van. Want die zitten gewoon, als het, die, die, die zijn binnen als het donker is. Ja. En het is gewoon wel heel fijn dat het niet in de zomer is dit. Nee, dat maar ja, is zeker zomer, zo. Dan het, het ook veel minder kans in de zomer. Is het virus toch al behoorlijk weg. He? Zo werkt het wel. Nou, ik, ik, zat nog wel even, ik heb natuurlijk ook als Maurice de Hond nog even achter de hand. Als ik dan echt helemaal oh. in paniek ben. Echt, <laughs> heel ja. snel gaan ademhalen. Hyperventileren noem je het ook wel. Dan klik ik, het laatste, kan ik op de laatste kracht. kan ik nog iets van uh, M-A-U doen. En dan krijg ik nu wel automatisch Maurice de Hond... En dan ga ik daar altijd op lezen. En die kan altijd alles een beetje in de cijfers wegwerken. En die zegt ook, maakt niet uit wat we doen. Die, die grafiek blijft altijd een beetje hetzelfde. We zitten nu wat laag. En we zijn bang dat het weer omhoog gaat. Daar zijn we mee bezig. En die zegt weer: ja, het maf is, maakt niet uit wat we doen. Het blijft hetzelfde een beetje. Dus heeft het nou te maken met het klimaat? Want in België heb je ook hetzelfde. Uh, niet hetzelfde dan als in Nederland. Maar daar blijft ook een beetje elke keer hetzelfde grafiekje tevoorschijn komen. Ja. Dus heeft het te maken met... Ja, de, de, de, lucht, de luchtvochtigheid bijvoorbeeld, weet je wel? Ja, dat kan heel goed. De zomer en winter, is dat het verschil? Dus uh, ik vind dat, uh, hij gaat er zo ver in die cijfers. Ik vind dat uh, wel bewonderenswaardig. Ik wil niet ja. zeggen dat hij gelijk heeft, maar ik vind het wel knap wat hij doet. Dus nou ja, als je ook denkt van, uh, ben je nieuwsgierig? Heb je nog, nog niet naar hem gekeken? Moet je even doen. Ja, het is, uh, ja hier in Duitsland het zeker houdt. Ja, zeker. Maar ja, uh, weet ja. je, we moeten het gewoon uitzitten. Ik bedoel, je kan, uh, je kan van alles gaan zeggen en roepen. Ja, ik Ondertussen blijven we gewoon... Ja, naar. ik wil ik, ik ik werk in de zorg. Ik kan een soldaat spelen, zeg ik altijd. Nou, dat doe ik heel graag. En zonder drama. Of ik in Ik soldaat spelen. Ja, ik de zorg. jij een soldaat bent. Alle medewerkers in de zorg zijn toch soldaten? Ben je al ingeprikt? Nee, nog niet. Nee, dat is weer uitgesteld. Waarom jullie niet uit? Ja, dat weet ik ook niet. Oké. Nou, ik heb vandaag nog een nieuws dat de Marchessee die heeft. Op Schiphol gisteren negen mensen aangehouden. Ja? Omdat ze op reis probeerden te gaan met valse corona-testuitslagen. uitslagen, -uitslagen. Ja. Onder meer, zo'n testuitslag hebben we nodig om te kunnen vliegen. Ja. Het ging om twee vrouwen en zeven mannen tussen de 30 en 75. En die waren van plan om naar Marokko te vliegen. En toen uh, de Maréchal C de negatieve corona-testuitslagen controleerden, waren ze vals. En uh, ze zijn dus aangehouden en ze zitten vast. Er wordt nog ja. verder onderzoek gedaan. En ik denk, van uh, ja, het grappige zou nog zijn dat ze dan getest worden... dat die test gewoon negatief blijkt te zijn. Dan hadden ja. ze het gewoon kunnen laten testen. als hadden ze een vlucht gehaald. Ja, precies. Ze ja. durfden gewoon niet. Dus echt zo'n neusvegertje. Doe maar niet. Nee, oh, die is ah, diep. Die nou, is dat diep. We. Het komt eruit uit mijn oog. Ja, precies. Uh. Ja. Ja, goed. Uh, we, we spreken zo in deel 2 van dit radioprogramma... en dan kijken we even wat er gebeurde door de jaar heen. En uh, Het is vandaag natuurlijk... Uh, Kijk, weer, uh, heb ik goed ingelezen. Ja. 23 januari. Uh, tot zo in deel 2